Some people lose everything First to go with their mind Responsibility To me is a tragedy I'll get a job some other time Uh-huh I want to join the band And play in front of crazy fans Yes, I call that temptation Give me humility That's all that I ever need The music is myself Lekkere klassieker aan het begin van het uh, tweede uur van Zandvoort op zondag. Jordus is de sledge en uh, we lost in music. Heerlijk om die plaat weer eens uh, terug te horen op een mooie zonnige dag, uh, Albert-Jan. Want het zonnetje was net eventjes weg, maar gelukkig uh, inmiddels uh, weer terug. Graadje of twintig, uh, mooi weer om even naar het strand te gaan. Dus na vijf uur meteen even daarheen uh, toch of niet terrasje pakken? Als, als, als, de, als het dan nog uh, zo weer is, is het een goed idee. Dat lijkt mij ook. Maar volgens de weersverwachting wordt het, na, naarmate het, het eind van de dag vordert, wordt het wat weer bewolkter. Dus nou ja, we wachten het even af. We, we wachten het af. Wat gaan we in het uh, tweede uur allemaal doen? Nou, allereerst even een update. Uh, uh, en dat uh, gaat over golf, over het Dutch Open. Uh, de Zweed-Bromberg geluid leidt nog steeds duidelijk met uh, momenteel een score van min 23. En hij is op hole 9 aangekomen. En de beste Nederlander, die hou ik ook even in de gaten, dat is Dorian uh, van Driel. Die staat momenteel op een gedeelde vierde plek. Dus met een totaalscore van min 14. En hij is inmiddels op hal 11 aangekomen. Een uh, hele steady ronde trouwens. Deze vierde ronde met een birdies op 4 en op 10. Uh, dus uh, hij draait nog uh, keurig mee voor de, de subtop moet je dan bijna zeggen. Maar, want uh, de Zweed zal wel niet meer in te halen zijn. Dat houden we voor u in de gaten. Verder kijken we voor u naar West Ham United tegen Manchester United... En daar is de tussenstand momenteel nog steeds 0-0. Als er ontwikkelingen zijn, hoort u dat uh, van ons. Uh, vaste luisteraars en kijkers weten het natuurlijk. Op de zondag dan hebben we altijd tweede uur CFM in de regio. En uh, we gaan vandaag uh, naar Amsterdam. Want er is uh, uh, een verkoopverbod uh, op de Albert Kuip uh, wo wordt daar, uh, uh, ingevoerd. In verband met uh, het feit dat daar levende kreeften worden verkocht. Verder gaan we ook nog uh, naar het uh, Gooi. En, en wel uh, uh, vanaf het Stichtse Strand in Blaricum. Want het, uh, uh, er is nu over het hele Gooi meer... Uh, verboden terrein voor kitesurfers. En wellicht hebben we nog een item over vogelaars. Die zijn op zoek naar de zeldzame breedback strandloper afgelopen week. Nee, ik Want heb je... hem nog gezien. Ik kwam hem <laughs> ja, tegen. <laughs> dus, uh... je, je weet hoe dat is, hè? Die, die, die vogelkijkers. Ja, ja. Ze ja. Wat weten... Dan is het binnen een, een poep en een scheet. Dat staat heel Nederland Vol, met uh, Volle bak. En van die megalenzen hebben ze ja, ook. Hè? Ja, nee, maar. klopt. Leuk, het is een leuke bijdrage. Ik hoop dat we daar nog tijd voor hebben. In ieder geval, we volgen natuurlijk ook voor u de, de, de voetbal-eredivisie. Uh, want met de psv Feyenoord weet jij de tussenstand? 0-0. Uh, nog steeds 0-0. En natuurlijk uh, kijken we verder wat er nog vandaag verspeeld gaat worden. Kwart over vier hebben we natuurlijk standaard Pit Report. Half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Levi. En om kwart voor vijf krijgen we de, vanuit de selectie die Rob nog even gaat doornemen. Het gedicht van de dag. Ik zou zeggen genoeg reden om op de komende twee uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM. Zandvol. En dat doe je onder meer via zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Hebben wij voor je, echt waar, de nieuwe single van Deanna Ross. Ze is uh, na elf jaar weer terug. En heeft de world just dance. Music and moonlight. Good friends and long nights. It will be If you just love. We'll in de nieuwe single van Diana Ross. If the world just danced, dan wordt de wereld een stukje beter. In plaats van allemaal zeuren uh, tegen elkaar en uh, die discussies en uh, die oneenigheden. Nee hey, hoor, gewoon lekker dansen met z'n allen. En dat is een Afrikaanse dansje. doet het altijd goed, hè? Dus ik denk bij mezelf, hé, hey, dat slijtje ken ik al ergens van. Hebben we hebben uiteraard uh, van de ziekenhuizen uh, de coronadans uh, gehad. We noemen hem maar even zo. En dat is deze. En uh, ja, daar lijkt die plaat toch gewoon een uh, klein beetje op. We gaan hem uh, toch nog een keer draaien. Master KG is hier. I can't help it. I'm falling for you. I'm I call an apple, au singer van uh, Diana Ross heeft er toch wel heel, heel veel uh, van weg uh, van deze plaat van Master KG en uh, Jerusalema. Nou ja, we kunnen vertellen voor uh, de Feyenoord fans dat uh, ze voorstaan tegen PSV uh, op dit moment. Want er is uh, net gescoord door uh, Torstra van uh, Feyenoord. Daar in de thuishaven van uh, PSV, het staat 0 tegen 1 uh, dus in het uh, voordeel van uh, Feyenoord van de Rotterdammers. Maar we hebben nog een tweede helft te spelen, hoor, dus maar, uh, maar, niks aan het handje. Ja. Precies in de 45e de... minuut. Ja, ook dat Dus dan, dan gaat PSV lekker... Uh, lekker zagrijnig de, de, de, de kleedkamer in. En Gutsen heeft al geel en Ramallo heeft ook al geel. Nou... Wat dat betreft moeten ze uitkijken dat ze geen tweede gele kaart oplopen... want dan hebben ze helemaal een probleem. Ze worden weer bedankt. Hè? Zullen we goed, maar, zeggen. maar goed, we hebben nog 45 minuten te gaan, joh. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja, ja. No panic. Hé, hey, we gaan uh, een lekker kreefje halen op de... Albert Kuip, ja, voor zolang dat nog kan. Want uh, de visboer op de Albert Kuip uh, snapt weinig van het verkoopverbod van levende kreeften. Gebeurt sinds heugenis, zei de visboer. Op de Al Amsterdamse Albert Kuip wordt door bezoekers overwegend positief gereageerd op de plannen van de gemeente... om de verkoop van levende kreeften, krabben en bond vanaf volgend jaar aan banden te leggen. Ondernemers, maar ook sommige experts, reageren minder enthousiast. Onze collega's van NH maakten er de volgende reportage over. Ik waar men zich nu heel druk op maakt. Hartstikke mooi product. Hartstikke lekker ook. Gewoon weer uit de Noordzee. Ja, hartstikke lekker misschien, maar minder diervriendelijk. Althans, in de ogen van de gemeente. En daarom komt het college met een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben. Dit soort gemeenteraad kun je dit verwachten. Dat zijn natuurlijk dierenvrienden. Tussen aanhalingstekens, want er zijn dingen die veel ernstiger zijn. Maar goed, uh, ja, kijk, dit zijn dingen, dit is sinds minst gebeurd hier. En als je ook een beetje wereldwijd kijkt, zijn markten wereldwijd waar het helemaal normaal is. En waar de dieren misschien nog wel slechter behandeld worden. Hallo, goeiedag. De gemeente wil ook de verkoop van bond aan banden leggen. Op de in totaal 34 markten in de stad. Nou... Kijk eens, mooi eruit. Hans verkoopt nu geen bond, maar heeft dat in het verleden wel eens gedaan. Hij snapt de tendens. Maar een ondernemer blijft een ondernemer. Als, je, als ik morgen een paar bontjassen kan verkopen, zo, dan zal ik het heus wel doen. Dat zal ik het niet nalaten, want van winst is nooit iemand doodgegaan. Maar mijn gedachte gaat er ook wel naar uit: natuurlijk, dat er achter veel achter schuilt natuurlijk, veel dieren leeft. Op de Albert Kuip staan bezoekers die wij spreken overwegend positief tegenover de plannen. Ik denk dat Amsterdam sowieso de laatste tijd een stuk meer progressief is in uh, uh, beter met het milieu omgaan, met koenmelk minder wordt. En uh, ja, dat we toch een beetje daarin aan het groeien zijn, dat dat niet meer zo normaal is. Het is niet als China of zo, waar ze alles verkopen of zo. Ik heb het nog niet eerder gezien hierzo. Nee. Dus ik, maar ik kan me wel ergens voorstellen dat dierenliefhebbers dat niet uh, prettig vinden. Niet diervriendelijk. Nee. Nee. En bond? Draag ik ook niet. Nee, ben ik ook op tegen. Kennis. Ja, vind ik ook sneu. Ja, dus dat is wel goed ontwikkeling uitgelegd. Ja, ja. Ik ben het mee eens. Are oh. zijn still alive in the States, then, when you buy them? Or in a tank. Alright. In a tank. Like in een restaurant, nee not nee nemen Wij bovenaan de voedselketen. Dus waarom zou het ene dier het wel mogen en het andere roofdieren het niet mogen? Wat is dan de verschil? Het is een jachtlaarpaard in de mens. Maar je weet niet hoe het de beest denkt, want het heeft waarschijnlijk geen hessels, Maar wel gevoel. Dus ja. U wou die jas hebben, mevrouw? Is nee, geen, geen het, het is geen leren jas. Nee. Geen bont ook? Het is geen bont, maar er zit wel wat bol in. Dus voor die schaapjes eigenlijk wel zielig dat ze gesnoren worden. Het verbod zou in 2022 in moeten gaan. Vanaf maandag kan er bezwaar worden aangetekend. Nou, bedankt aan uh, de collega's van uh, NH Nieuws... voor deze reportage op uh, de Albert Kuip, uh, Albert Jan. Ze maken het wel bont op de Albert Kuip, hè? Met, <lacht> met, al, met al die, met al die uh, kreeften en uh, die uh, bonte jassen die daar uh, verkocht worden. Maar goed, nou, ja, met de kreeften, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, hoor. Toch? Nee, kijk me aan van... Uh... Ik kijk, ik, uh, ja, weer, okay. kijk denk, je, denk je dan ook echt dat ze in China... Uh, uh, die zaken... We kijken niet alleen binnen Nederlandse grenzen. Nee, wij, zijn een, wij zijn een postregeltje op, op, op de wereldkaart. Dat is ook zo. Maar... China, in China kan je, kan je zelfs haai hmm. soep krijgen... Moest kijken wat voor leed dat, uh, dat, uh, dat bij de vissen, uh, bij de haaien teweeg brengt. Hmm. En die stoppen ook niet hoor. Nee. En ook niet op andere vlakken. Nee, nee, nee, nee. Dus nee, weet ik, maar het stikstofprobleem uh, wordt ook door uh, Nederland uh, opgelost in de hele wereld, hè? Of het postheugeltje op de wereldkaart. Ja. Was We waren ook op zoek naar een kreeft, denk ik, op de Albert Kuip. Met de needles en pins, een lekkere gauwauwe zo op de zondagmiddag. Het zonnetje schijnt, geniet ervan En wij zijn er tot aan vijf uur met Zandvoort op zondag. En De Lafblond, een lekkere gauwhouder zo op deze zondagmiddag. Een zonnige zondagmiddag en daar, uh, vrolijk van. Dat betekent dat als, uh, ja, als er nog wat te doen is in Zandvoort... kun je daar heerlijk van genieten. En de komende tijd zijn er ook weer uh, leuke activiteiten. Uh, allereerst, natuurlijk was uh, dit jaar een bijzonder jaar... want voor het eerst sinds 1985 was er weer een heuse Grand Prix... op ons circuit in de Duinen. Het zal niemand zijn ontgaan. Zeg je Grand Prix, dan kun je er niet omheen dan om Jan Lammers... Het, wordt namelijk een, het, is, het is een tentoonstelling van de eerste slipdemonstraties als kleine jongen tot de razendsnelle Bolides, waarmee Jan in zijn eigen team het wereldkampioenschap voor sportcars won. Dat alles uh, brengen uh, ze samen tot leven met onder andere auto's, filmbeelden, bijzondere modelauto's en zeldzame memorabilia in het Zandvoorts Museum. En in het raadhuis is een mooie pub-up tentoonstelling. Een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix van een verzameling geluidsdragers, autosport, circuit Zandvoort en historie raadhuis in het oud gebouw beneden van het Zandvoortse stadhuis. De organisatie ligt in handen van het Zandvoorts museum En het pub-up museum is geopend van vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur. Het Zandvoortsmuseum beheert ook de collectie van de gemeente Zandvoort. Door tentoonstellingen over nieuwe en oude kunst laten zij u graag het erfgoed van Zandvoort zien. In de grijze zaal worden, wordt de kerncollectie van het Zandvoors Museum getoond. Hier hangen onder andere verschillende schilderijen van oud-Zandvoort-tafelen... zoals de bombschuiten aan het strand, visloopsters en mooie overzichtschilderijen van het oude dorp. Naast de grijze zaal heeft het museum ook twee stijlkamers. Een kamer met bedstee en daarnaast een watermen-vuurwinkel zoals het vroeger bestond. In de twee grote zalen worden wisseltentoonstellingen gepresenteerd... van moderne en hedendaagse kunst, altijd in relatie tot Zandvoort. De wonderkamer vertelt de verhalen over meer dan 70 objecten. En daarnaast heeft het museum ook een verhaal van Simon Paap verbeeld. En het museum heeft zelfs een plek voor jonge kinderen, kinderen van 2 tot 5 jaar...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 En niet te vergeten oude gebouwen, zoals de Watertoren... het prachtige stadhuis en andere karakteristieke oude huizen. Kijk daarvoor even op de website www.zandvoortsmuseum.nl... voor meer informatie. Uh, in de Zandvoort Noord wordt dit jaar weer Burendag gevierd... en wel op zaterdag 25 september op het Vle Vlemingsplein... wordt om 11 uur gestart met twee activiteiten. Er is koffie, thee en er worden wafels gebakken. Kom gezellig langs. Kinderen zijn welkom om mee te doen. Heeft u geen flyer met kaart in de bus ontvangen... er zijn op die dag nog kaartjes voor burendiensten... die te plekken kunnen worden ingevuld. Nogmaals, op 25 september is het zover vanaf 11 uur s morgens. Burendag bij Pluspunt en wel op het Vlemingsplein. Tot zover. Dankjewel, albert jan Een mooie activiteit dus in Nieuw-Noord... volgend weekend tijdens Burendag.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 It's little Of het net niet gehoord hebt, PSV staat achter tegen Feyenoord. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... daar zijn ze de rust in gegaan met 0-1 op het scorebord. Hoe dat verder verloopt? Nou, we gaan zo meteen eens even kijken hoe de stand van zaken is betreft de wedstrijden. om kwart voor vijf. Dan worden er weer twee wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. En om half drie, Albert-Jan, is er eigenlijk maar eentje gestart. Hè? Vandaag de wedstrijd van het hele weekend eigenlijk. We hebben het over de klapper van de week. De topper tussen PSV en Feyenoord. Nou, PSV was met een 1-0 achterstand de kleedkamers ingegaan. Dus 0-1 was de ruststand. En ze spelen momenteel 50 minuten. Er is nog niet gescoord door beide partijen niet. Nog steeds 0 tegen 1 wat betreft de score bij die wedstrijd. En van die wedstrijd gaan we even lekker kitesurfen. Klopt, want vanaf het stichtste strand in Blaricum is het sinds kort verboden om te windsurfen en te kiten. Daarmee is de laatste kiteplek op het Gooimeer verloren gegaan. We kiten hier al 20 jaar en er is naar mijn weten nog nooit iets fout gegaan. Al dus Murk Veitsma van Kitecrew het Gooi. We kunnen nu nergens meer het gooi meer op. Dat is toch doodzonde. Onze collega's van NHTV gingen bij hem langs en maakten daar de volgende reportage. Eén kiter durft het nog wel aan, maar officieel mag er vanaf het Stichtse strand in Blarikum niet meer gekit worden. Ja, uh, sinds een paar weken mogen we hier ineens niet meer kitesurfen. Dus uh, dat is nog een beetje vervelend. En windsurfen ook niet meer trouwens. Dat hier ook al sinds uh, de jaren tachtig doen geloof ik. Het verbod kwam voor de kaiters nogal uit de lucht vallen. In de afgelopen, nou, dik 20 jaar dat wij hier kitesurfen is er nog nooit wat geks gebeurd. Windsurfen wordt al zeker 30, misschien wel 40 jaar hier gedaan. Zover ik weet is er nog nooit een incident gebeurd, dus dat zou het ook niet kunnen zijn. Het mooie van hier is dat je heel lang kunt staan. Dus het is een, een prachtspot, juist voor de beginnende kitesurfer, dat ben ik zelf ook. Om, om hier bij ons in de buurt terecht te kunnen... Het besluit van de gemeente Bladicum valt vooral verkeerd bij de kaiters... ...omdat hiermee de laatste legale kaitplek op het hele Gooimeer verdwijnt. Windsurfen wordt daar ook verboden. Dan is alleen deze plek in Huizen nog uh, toegestaan om te mogen windsurfen. Maar in principe is het dan overal op het Gooimeer verboden om te kitesurfen. En dat is natuurlijk voor de watersporters ontzettend jammer. Aldus Rutger Rebel, die al ruim vijf jaar bezig is om een legale kaitplek in Huizen van de grond te krijgen... Maar nog zonder succes. Nou, het verder verbieden van de watersport uh, levert alleen maar hele lege plaatjes op met heel weinig watersport. En dat zou uh, heel jammer zijn, want het Gooimeer hebben we ook voor onze watersporters. De gemeente Blarikum geeft aan in een schriftelijke verklaring dat de keiters bij Rijkswaterstaat moeten aankloppen. Om de plek eventueel weer legaal te maken. Al is dat volgens de kitecrew niet de juiste gang van zaken. Ja, hun hebben ook het verbod opgelegd. Dus het lijkt mij ook dat we met hun in gesprek moeten. Waarom dit zo is uh, en wat er eventueel wel of niet aan kunnen doen. Nou, dank aan uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. Ze gingen het uh, gooien in en er mag dus uh, niet meer gekiteerd uh, worden... of uh, gewindsurfd uh, daar uh, op het uh, gooie meer. Ja een, een, uh, ja, een drastische maatregel eigenlijk, het uh, Klopt, die zeg maar, kitesurfer of windsurfer, man. Die sport bestaat al sinds van den berg. Ja, Steven van den berg. Hij heeft, <laughs> hier, hij heeft hier nog een winkel in Salvoort. Ja. Klopt. Die moet weg trouwens, hè, natuurlijk, want die zit op uh, de ja. passage. Ja. En ik ben benieuwd of hij uh, überhaupt nog uh, terugkomt uh, in Salvoort. Zowel gemist zijn als die uh, weg is, want het hoort uh, gewoon bij Salvoort uh, ja. om een uh, goede. Windsurfzaak te hebben? Ja, maar voor die kitesurfers, bedoel, ma ma maak dan afspraken. dat op bepaalde tijden of met een bepaalde windkracht, weet ik veel. Maar daar moet toch een compromis-uitslag uit kunnen komen. Na, uh, naar aanleiding van het overleg. Het gewoon botweg verbieden, na, na 20 jaar of na 50 jaar uh, legaal te zijn geweest. Het gewoon botweg gaan verbieden, dat staat volgens mij nergens op. Nee. Nou, jij ja, zei het net, we hebben vorige week de, de Formule 1 gehad. Uh, en uh, de teams die daar geweest zijn, waren onder de indruk van uh, Zandvoort... en niet van Amsterdam Beach, hè, om nee. het zo maar te zeggen. Echt van uh, Zandvoort. En wat uh, een van de teams over uh, Romeo uh, daarover uh, vertelde... althans wat ze aangeven, en dat kan ik je nog wel uh, laten zien zal ik ook doen. Luisteraars moeten dat helaas uh, missen. Maar ze hebben een hele mooie poster uh, gemaakt uh, over uh, de Grand Prix uh, hier in Zandvoort. En wat je daar allemaal ziet op die poster... dat is dus een uh, racebaan bij het water, bij de zee. Ja. En dan zie je dus allemaal kitesurvers uh, op, uh, op het water. allemaal uh, kiters. En toen vroeg iemand uit het buitenland... dat was wel uh, mooi, want die poster hadden ze uh, geplaatst op... Uh, op uh, internet, die vroeg dus van... Uh, ja, wat, uh, wat, uh, wat, wat zijn het allemaal voor vliegers uh, die we daar zien? Uh, <lacht> weet je wel? Nou, toen, toen uh, werd uitgelegd dus uh, door iemand uh, uit uh, deze buurt... dat dat uh, kuitsurfen zijn. Dat, dat, dat echt gewoon uh, heel veel uh, hier voor de kust van de Zandvoort uh, voorkomt. Dus, Misschien kunnen ze uitwijken naar Zandvoort wel. Even rietje ja, ja. natuurlijk, hè? Gooi uh, Zandvoort. Maar na, na, na, natuurlijk. Maar nu heb je het over kitesurfen in Zandvoort. Natuurlijk, uh, je ziet op een gegeven moment de, de, de professionele jongens die komen alleen maar als het windkracht 7 of meer is. En de recreatie kitesurfers, ja, die, die zijn dan her en der uh, ook door, uh, eh, als minder hard waait te vinden. Maar ik denk dat als je aan de reddingsbrigade of aan de GGD gaat vragen... ...van het aantal uh, ongevallen met kitesurfers over een jaar bekijkt is het antwoord... ...is dat is een percentage volgens mij best wel hoog. Nou ja, in ieder geval uh, reddings, uh, althans. Ja, dat, dat ze uit moeten rukken, rukken. omdat ja. er een uh, waarschuwing komt van ja. kitervermisten. vermisten. We zien het geregeld natuurlijk ja. uh, langskomen. Maar uh, meestal uh, is de kijter dan inmiddels al lang weer op Thuis. het water. Uh, uh, die, die zit als ja. een boterham met pindakaas uh, inmiddels. Maar uh, nee, gelukkig maar uh, trouwens. Hey, laten we dat ja. uh, voorop stellen. En ook goed dat de Redis Bigade en de KNRM dat goed in de gaten houdt. Want veiligheid gaat voor alles. Ook wat betreft het kitesurfen. Tot zover dat over het kitesurfen. Gaan we nog even naar de chansons toe. Want Rob Kemps en uh, Matthijs van Nieuwkerk hebben een mooi uh, nieuw programma over uh, Franse chansons. Ja. Nou, had jij dat van de week gekeken? En ik heb ik het heb hem, nog een keer Ik gekeken. heb het vanmorgen gekeken. Okay. Ik dacht, ja, ik moet er, kan niet achterblijven natuurlijk. Dus, uh, <laughs> en daar kan ik er ook een beetje over uh, meepraten. Ja, ja, als je ervan houdt, is het hartstikke leuk. En ze zijn uh, allebei natuurlijk uh, super enthousiast. Maar gisteren hoorde ik jou die naam ook uh, uh, noemen van Gilbert Buckel. Ja. En uh, ja, die heeft uh, natuurlijk ook een uh, aantal bekende platen gemaakt. Maar ook een iets minder bekende, althans... Wordt niet echt een hele grote hit is geweest. En die gaat over uh, deze maand. September. Oké. Okay. Uh, ja, het is uh, in september. En uh, ja, luister maar naar deze plaat van uh, Gilbert Begot. Verras ons. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid. Oh, blanc.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 Het is in september que genomdag sous Olivier. Ja, en nou, dan nou ga je door je oude collectie heen, uh, Albert Jan, en dan kom je deze tegen mooi, hè? Ja, prachtig. Dus ik denk, die nemen we eventjes mee. En dat doen we ook mee inderdaad, aan, uh, ja, aan die serie die nu uh, gaande is. Een mooie serie van uh, Rob Kems van de Snollebolkers. Kennen we hem natuurlijk. Van links naar rechts en uh, dan uh, nu met de Franse chansons bezig uh, samen met uh, Matthijs van Nieuwkerk. Elke vrijdagavond en, uh, TV. En dan zaterdagavond herhaling, zondagmorgen herhaling. Ja, klopt. <laughs> Wanneer niet eigenlijk. Nee. Heb je huiswerk wel gedaan? Ja, toch? Ja, niet dan? Oké. Okay. Nou, we gaan uh, van, uh, van de Franse chansons gaan we naar uh, Break me de bek niet open. Klopt, want vog vogelliefhebbers zijn in extase. Al twee weken lang lopen ze de deur plat bij een bolleboer in Bergen. In een van zijn ondergelopen velden is namelijk een breedbekstrandloper neergestreken. Een vogel uit het hoge noorden van Scandinavië. Die overwint het in Afrika of India en hier zelden voorkomt. Zouden ze deze keer geluk hebben? En H was erbij. Ja, wij zoeken naar de breedbekstrandloper. Maar die is dus net gevlogen. Ja, dat blijft een zeldzaamheid, you know. ja, er zeldzaam nog? Ja, daar zitten nog Kronbeck strandlopen, Ja, die is ook heel bijzonder. Die is minder bijzonder dan een breedbugstrand strandloper. Maar deze hebben een heel smal snaveltje. Zo'n snageltje in een breedbug zo'n een Wat Hoe je dan? Eigenlijk gewoon dat ik hem nog nooit gezien heb. En dat het uh, ja, toch ook wel weer een kleine kans is dat, dat je hem heel snel nog een keer een kans krijgt om hem te zien. Ik heb hem nog nooit in Nederland gezien. Nee, nooit. Ja, als je hem niet ziet, uh, het is altijd genieten van de plek en uh, je bent er geweest. En, uh, het leuke van vogelen is dat het niet altijd lukt. Ik, laten zeggen, ik vogel nu uh, 60 jaar, ik heb er misschien vier keer eentje gezien. Dus dat is dan eens na 15 jaar, dus je moet toch geluk hebben. Kijk, het zou geen sport zijn als, uh, als het beest hier meteen zou zitten. En uh, als... Als je, als je altijd uh, dat wat je wil zien ook meteen ziet, dan zou, de, ja, dan zou het een stuk minder leuk zijn. Ja, gisteren had ik 87 soorten vogels gewoon door een rondje te fietsen. En als je altijd op één plek blijft met een foto te maken, zijn heb een hele mooie foto. waar die vogel is al honderd keer gefotografeerd. Sommige foto's worden ook heel boos. Dan zeggen ze, ik zoek een roer op, zeg ik dan. Oh, dat hoeft niet. Ik heb hem op de foto staan. Ik laat ze een foto zien. Ja, ik hoef geen foto van een roer op, Ik wil een echte roer op zien. Ja, dat is mooi. Hè? Die uh, die uh, mensen zijn zo fanatiek uh, daarmee. Uh, ja, geweldig. Maar ja, misschien is, uh, is uh, die vogel wel samen met de uh, zandhagedis... in de rugstreep, uh, pad uh, ergens te ja. vinden. Alve, <laughs> je weet het maar nooit. Klopt. Nee, maar vogel, de vogelaars, Ja. Vogelaars. die mensen. Ik bedoel, dat is toch geweldig. En dan inderdaad uh, vechten om, ja. uh, om het plaatje. Ik heb het... nog wel een foto voor je. Nee, ik nee, wil, ik wil foto's. hem zelf ook ik de foto. zelf zien. Nou ja. ja, zo is het ook. Dat ja. is het uh, mooiste. Ja. Dus, nou, tot zover. Uh, en dank aan uh, Enanius voor uh, de reportage over de vogelaars... Hoe heet die vogel ook weer die ze zagen? De Breedbekstrand lopen. Daarom zei ik, breek me de bek niet open, vogel. zoiets. Inderdaad. Nou ja, straks meer uiteraard in het volgende uur van Zondagvoort op zondag. Wij gaan er weer richting het nieuws en weer van 4 uur doen met twee platen. En een van die twee die we uitgekozen hebben is deze van Sandra. Terug in de tijd met Maria Magdalena. om deze terug te horen. Sandra Horje en uh, Maria Magdalena. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Alba en ik zelf tot, uh, tot aan 5 uur met Zandvoort op zondag. En Schaus, dat is uh, de laatste voor vieren. Love tonight.